Vorige week kwam het anti Amerikaanse antidopingorganisatie met een rapport waarin tientallen ploegenoten de zevenvoudig toerwinnaar beschuldigen van dopinggebruik. Met het terugtreden van Armstrong bij Livestrong wordt geprobeerd de schade voor het goede doel door het dopingschandaal te beperken.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 In Cambodja is het lichaam van de voormalige koning Sihanouk aangekomen in de hoofdstad Phnom Penh. Tienduizenden mensen stonden langs de route toen de kist naar het koninklijk paleis werd gereden. Het lichaam van de maandag overleden voormalige koning wordt daar drie maanden lang opgebaard. In Cambodja is een week van nationale rouw afgekondigd. Sihanouk heeft de politiek in Cambodja gedurende tientallen jaren gedomineerd. Hij woonde de laatste acht jaar sinds zijn troonsafstand in Peking.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 Werknemers gaan er gemiddeld een half procent op vooruit. Gepensioneerden, gepensioneerden leveren jaarlijks een kwart procent in. Over het algemeen blijven de effecten op de koopkracht beperkt. In het advies van de commissie staan diverse maatregelen... zoals het vereenvoudigen van het belastingssysteem. In het voorstel komen er twee tarieven van 37 en 49 procent. Meer dan 90% procent van de belastingplichtigen zou in de laagste belastingschijf vallen. Het advies van de Commissie van Dijkhuizen maakt deel uit van de formatieonderhandelingen. In Nieuwdorp, vlakbij Borselen in Zeeland, is bij een ongeluk met een heftdruk een man om het leven gekomen. De man kwam onder de heftruk terecht toen het voertuig van een oplegger afviel. Hij overleed ter plekke. De politie onderzoekt samen met de inspectie hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de identiteit van de man is nog niets bekendgemaakt. Het weer overwegend bewolkt en kans op een bui. Het is zo'n 15 graden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog. En met 17 tot 21 graden wordt het erg zacht voor de tijd van het jaar. ADB-verkeersinformatie: er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Voor Slotenmeer 2 kilometer, dat komt er een ongeluk, rechte rijstrook is dicht. Op de A73 Nijmegen, richting Maasbracht, tussen Wiegen en Malden, 3 kilometer.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbet Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Frank Versteeg, stuntpiloot... die in 2005 onder de Erasmusbrug doorvloog. Hij schreef een boek over zijn loopbaan... dat hij opdroeg aan de strijd tegen kinderkanker. Ook aan tafel Erik Borgman. En uh, u kunt ons wel heel goed horen, maar u kunt ons op dit moment even niet zien. Want de webcam die is helaas gecrashed. Dus als u iets ziet op uw scherm, dan ligt dat niet aan u... maar dan ligt het aan ons. Straks onze dichter bij de dag. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is communicatieadviseur en oud-politicus Jan Schinkelshoek. Goedemiddag, we hoorden net al even van je dat je het graag wil hebben over de kiesdrempel. Zou je ons nog even willen uitleggen wat dat is? Want dat is niet de drempel van het kieshokje, hè? van het stemhokje. Nee, dat is, dat is een, een, een extra horde waar partijen overheen moeten springen om in de, in de Tweede Kamer te kunnen komen. En dat is een oud idee. Dat komt regelmatig weer terug. En um, dat wordt nu, het was deze week weer raak, ondersteund door zo'n uh, 60% van de bestuurders. En ik begrijp het op zich, die pleidooi, best. Het heet natuurlijk een dam te zijn tegen versplintering. Ja, dat even, is inderdaad... even, even nog voor het goede ja. begrip. Ja. nu is het zo dat je twee, stemmen nodig ja. hebt. Als je die haalt, dan heb je één zetel in de Tweede Kamer. De redenering, is straks, of de redenering is: dan heb je veel te veel partijen. Dus moet die drempel omhoog. En pas bij 300.000 stemmen krijg je dan ja. een één keer vijf zetel. Ja, bijvoorbeeld. Zo doen ze het in Duitsland. De andere landen hebben weer andere methoden. Je, hebt, je bouwt als het ware een extra horde in. Je moet meer stemmen halen. Uh, meer aanhang verwerven om in de Tweede Kamer te kunnen, te kunnen doordringen. Dat is dus een, een methode... Uh, waardoor je kleine partijtjes, nieuwkomers buiten de Kamer houdt. En dat stel je dus voor dat je nu in de huidige Kamer... met zo'n 5% strempel geen GroenLinks, geen ChristenUnie, geen SGP... geen Partij voor de Dieren zou hebben en ook geen nieuwkomers als de oudere partij. Nee. Nou, en dat vind, ik, dat vind ik meer dan een verschraling. Uh, uh, om te beginnen is zo'n kiesdrempel, lijkt mij, helemaal geen oplossing. Het doet alsof kleine partijtjes het probleem zijn alsof het zoveel beter gaat als, als de grote partijen... en wat is trouwens groot tegenwoordig... <lacht> eh, niet, niet voor de uh. voeten worden, worden gelopen. Z zullen we met dat argument meteen maar naar uw opponent ja. gaan? Dat is Paul Bril, Paul Bril, columnist van de Volkskrant. Goedemiddag. Hallo. Ja, u, zeg het maar even voor het gemak. U doet alsof kleine partijtjes het probleem zijn. Nou, kleine partijtjes zijn niet het probleem, maar kleine partijtjes dragen wel bij aan het probleem. We hebben natuurlijk te maken met verbrokkeling. Dat is nu even bij de laatste verkiezingen uh, een, een, een tikkeltje minder dan uh, de afgelopen jaren. Maar dat is volgens mij conjunctureel. als je naar de peilingen kijkt, kun je bij de volgende verkiezingen zo weer uh, een verdere verbrokkeling krijgen. En ja, als je gewoon het iets beperkt en daarmee uh, de grotere partijen iets groter maakt, dan maak je natuurlijk meerderheidsvorming uh, uh, gewoon wat eenvoudiger. Ja? Uh, ja, maar dat vind ik dus, dat je de, van, de, van het probleem van regeringsvorming, dat gaat wat traag, je ziet dat in Den, in Den Haag nu ook, daar maak je kleine partijtjes het slachtoffer van. Terwijl ik vind dat kleine partijen, dat, ziet, dat leert de praktijk ook. Uh, vaak een hele nuttige, corrigerende de rol uh, spelen. Ze zijn een nuttig correctiemechanisme... op de vaak zelfgenoegzaamheid van de, van de gevestigde orde. Ze houden iedereen uh, scherp. En je moet daar dus, denk ik, uh, wat drie keer achter je oren krabben... voordat je de, da, de, daaraan wil komen. Ja, ik vind overigens de SGP een ontzettend gevestigde orde, hoor. En ik vind, eerlijk gezegd, GroenLinks geleidelijk aan... ook zeer gevestigde orde... Dus de, ik, ik, de, die terminologie zou ik nooit Nou ja, ze hebben allebei ja, nooit, nooit gereageerd, toch? Vind, eerlijk gezegd vind ik het democratisch gehalte van een politiek stelsel niet alleen af te, te meten aan het feit of je nou werkelijk iedereen die maar net die kiesdelen haalt in, de, in het parlement toelaat, maar dat een democratisch gehalte van een stelsel ook wordt afgemeten aan de mate waarin het draagvlak creëert voor stabiel bestuur en voor deugdelijke machtsvorming. Ja, en dat is een, denk ik, denk het, misschien wel het meest belangrijke, om niet te zeggen het principiële punt, juist in een democratie is het, be, is het van belang hoe je met minderheden omgaat. En minderheden hebben in een land als Nederland van oudsher een stem. Dat is historisch zo gegroeid. En dat blijkt op de dag van vandaag, vind ik, een meerwaarde te hebben. Het ja, heeft in ons land, een, een, een, het land per lieve definitie van, van minderheden... altijd zo geweest een zekere ontspanning gegeven. Het heeft ons geleerd met minderheden met elkaar om te gaan. En waarom dat systeem om zeep geholpen? Nou ja, maar minderheden zijn nog steeds ruim vertegenwoordigd... als je een, een bodem legt van, nou, laten we zeggen, 3 à 5 procent... zijn er nog steeds minderheden. Maar B, wat minstens zo belangrijk is... ik bedoel, in een, in een levende democratie is, is, laten we zeggen... de meningsvorming en de inbreng van minderheden... echt niet beperkt tot parlement. Ik bedoel, dat, dat krijgt op vele manieren gestalte... in de media, in de openbaarheid, in, in, in, in de uh, algemene discussie. Dus uh, ja, en als minderheden uh, echt uh, er zich toe zetten... dan moeten ze in staat zijn... om om heus wel over die drempel heen te komen. Ja, gelukkig wel. Gelukkig hangt het niet alleen van het, van het parlement af. Maar ik heb een opvatting over de volksvertegenwoordiging... dat die een eerlijke, fatsoenlijke en rechtvaardige afspiegeling moet zijn... van wat er in, in Nederland leeft. Dat er een afspiegeling moet zijn van min, minderheden en meerderheden... die, uh, die, die, die, die zich aftekenen. Uh, als er in dit land, uh, te midden van... Een heleboel ontevredenheid um, over, over, over de politiek iets niet omstreden is, dan is het ons kiestelsel gebaseerd op die, op die evenredige vertegenwoordiging die iedereen eerlijke kans geeft. Nou ja, Nederlanders hebben het gevoel, zo blijkt steeds weer, op een eerlijke manier vertegenwoordigd te zijn in Den Haag. Nou ja. En ga daar niet aan knutselen, zou nou ja, ik zeggen. Nou ja, ik, ik weet niet of dat zo ooit gemeten is. Overigens ja. moet ik erop wijzen dat al in 1962 een ruime Kamermeerderheid een motie heeft aangenomen voor een kiesdrempel. Die was overigens wel laag. Daar is toen geen uitvoering aangegeven door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Want je hebt twee derde meerderheid nodig, nodig, denk ik, hè? Jan Schinkelshoek uit Christendemocratische hoek. Maar uh, dat is punt twee. Maar in de Balriol? Wat, wat, Balriol? Ik wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, ik bedoel, bijna alle Europese landen hebben een kiesdrempel. Zijn die dan plotseling niet meer democratisch? Komen minderheden daar plotseling niet meer aan bod? Natuurlijk wel. Nee, zwaar zwarteheid mag je het ook niet stellen. Zo, zo hard zou ik het ook niet willen stellen. Maar het gaat erom dat we hier een, in Nederland een kiesstelsel hebben dat vrij breed geaccepteerd was als heel redelijk heel veel en heel eerlijk, dat traditiegetrouw heel erg lang minderheden op deze manier vertegenwoordigd zijn. En ik vind dat je hier wat drie keer moet bedenken voordat je juist in een tijd waar al zoveel de discussie staat moet gaan knutselen aan iets wat onomstreden is koester wat je hebt, het geeft minderheden een, een ruime toegang. En bovendien, ze zijn het probleem helemaal niet. Het nou, probleem ja, ik... zit hier bij de, grote, bij de kleine partijen. Ik wil even naar uh, Erik Borgman. Erik, hoe luister jij naar? Ja ik zie ook niet wat het zou kunnen oplossen. Dus uh, uh, ik, ik denk inderdaad niet dat de versplintering uh, de, door de kleine partijen komt. Het komt door de grote partijen die, de, die mensen niet meer weten te, uh, weten te binden. Dus ik zou zeggen, het is nogal logisch. Dat, dat die bestuurders het graag willen. Maar die moeten zelf hun werk beter doen. Namelijk dat ze meer mensen bij zich krijgen. Ik zou niet voor, een, uh, voor nu het optuigen van een, uh, van een uh, kiesdrempel zijn. ik denk overigens niet onomstreden, wat, we, wat zeker wat, wat kiezers en Nederlanders zeker irriteert, is dat er in Nederland zo moeizaam tot een deugelijk bestuur, uh, uh, he, men zo moeilijk tot een deugelijk bestuur komt, eindeloze uh, formatieonderhandelingen, uh, kabinetten zitten, hangen hun rit nooit meer uit, omdat ze te instabiel zijn. Maar dat dus heeft ik denk ook niet dat het helemaal dat niet heeft... gek is om daar ietsje aan te doen. Ik zeg helemaal niet dat het een panacee is voor alles, dat is het zeker niet, maar het helpt natuurlijk wel. Je kan je frustratie en zelfs je eigenis heel goed voorstellen. Het is inderdaad uh, treurig dat formaties zo lang duren, al, al, al heel erg lang, dat is zo. Het is al treurig dat kabinetten er niet uitzitten. Maar dat ligt niet aan kleine partijen. Dus je, je, je, je haalt de middel van stal. Wat erger is dan de kwaal. Nou ja, ik bedoel, het ligt natuurlijk wel een beetje aan kleine partijen, want tegenwoordig worden kleine partijen ook steeds vaker ingeschakeld bij het vinden van steun voor kabinetten. De SGP de vorige keer, de ChristenUnie een rit eerder. Nou, dat, dat, dat, dat, dat is allemaal heus niet bevorderlijk voor een stevig democratisch draagvlak voor bestuur. Maar die partijen hebben de regeringen niet laten vallen, toch? Dat was Wilders volgens mij. Ja, de laatste uiteraard. Maar om dus de boel uh, bij elkaar te houden... Uh, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op kleine partijen. Dus die zijn wel degelijk. Dus beginnen die een rol te spelen in, het, in, het, in de machtsvorming? Ja. Even nog een praktische vraag. Als je het zou willen veranderen, dat moet geloof ik met twee derde meerderheid. En dan twee keer waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is niet helemaal zeker. De grondwet laat een formulering toe dat je iets kan, iets kan beperken... aan de evenredige vertegenwoordiging. Maar het zou in ieder geval de koninklijke, de fatsoenlijke weg zijn... om al als je het doet gewoon via zinning. Ja. Goed, nou we gaan afwachten of dat de komende tijd van komt. Paul Breel van de Volkskrant en Jan Schinkelzoek. Beide hartelijk dank. Oké. Okay. Goedemiddag. Dag. YOCE a Chance. Hier komt hij, Frank Versteeg. Daar gaat ie Dat boek naar de gat. Dat moet naar de, poep gaan. de poep gaan. Frank Versteeg. 52, 52. Ja, Frank Versteeg, stuntpiloot. Mensen kennen je nog van dit evenement. De keer dat je met jouw sportvliegtuigje onder de Erasmusbrug in Rotterdam doorvloog in 2005. Veel in jouw leven veranderde door het overlijden van Kay... het dochtertje van een van jouw vliegmaatjes. En toen kwam er een heel mooi en groot boek wat hier voor ons op tafel ligt. En dat heet Niet voor Piloten. Ja, correct. Ja. Het was een uh, bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Uh, um, nou, met name in het leven van de ouders van Kay natuurlijk... om een uh, meisje van tien jaar uh, ja, te moeten verliezen in de strijd aan leukemie. En... Uh, het zijn, het zijn hele goede vrienden van mij. En ik stond uh, in het ziekenhuis toen, uh, toen zij overleed. En dat heeft gewoon een ontzettende impact gemaakt in mijn leven. Hm. En toen heb ik gezegd: uh, ik speel dan met de gedachte om mijn uh, fotologboeken om te zetten in uh, uh, wat groter iets fotologboeken met verhalen erbij. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen: het is gierend uit de hand gelopen. Ik had vier maanden tijd uitgetrokken om een boek te gaan schrijven maar uh, steeds meer creativiteit in het boek gestopt. Toen kwam ik op het idee om er QR-codes in te stoppen. Dat Uiteindelijk... zijn van die codes die kan je met je, met je telefoon lezen... en dan kom ja. je bij filmpjes terecht. Ja. He? Ja. Ja, het, is voor, het, is, het is eigenlijk een multimediale beleving, dit boek. Het dus klinkt uh, heel eng. Ja, dat is mooi. En het is zo mooi. Nou, Je hebt het boek gezien. Je hebt vast ook je smartphone op zo'n QR-code gericht. En daar waar ik beschrijf, bijvoorbeeld het moment wat je net hoorde... hoe ik onder de Erasmusbrug doorvlieg met meer dan 400 kilometer per uur. Dan houd je je smartphone op zo'n QR-code. En je zit aan boord in het vliegtuig. En zo zijn er... Ja, Erik. in een ja. ja. ja. ja. andere moment. Ja, Erik, daar ga je echt van door, door. Maar hoe, hoe, hoe, hoe is, kan het ja. nou zo dat zo'n zo tragisch overlijden van zo'n meisje, zo'n klein meisje, wat je goed gekend hebt, jou aanzet om dat boek te maken? Waarom niet daarvoor al? Wat, wat maakte dat verschil? Ehm... Um... Ik, wil, ik, ik was al, al, al tijden bezig om iedere keer met mijn vliegtuig uh, fondsen te werven. En dat had ik al een paar keer gedaan voor uh, Kika, ik had bijgedragen voor Alpe 6 en andere goede doelen. En ik had meer zoiets van, uh, nou ik heb, uh, ik heb gewoon super, uh, super leven, uh, wat dat betreft ik ben ik gezond en ik, ik kan het uh, me veroorloven. Dus laat ik gewoon, uh, laat ik gewoon uh, echt systematisch wat bijdragen. Nou, toen gebeurde dit. En toen had ik meteen. Ik kreeg natuurlijk te maken met Rolf met ons huis in, in het ziekenhuis. Dat is een van de twee doelen waar het geld naartoe gaat. Ik uh, kreeg te maken met Kika. En toen dacht ik: hé, wat is nou mooier? om een project te starten waarbij een significant deel van de opbrengst... dat is namelijk 100% van wat er overblijft... Dat is wel een significant yeah. deel, ja. Ja, gaat het gaat goede doel. En, um, en daarom uh, heb ik ook een beetje uh, voor een hele eigenwijze manier gekozen. Ik, had, ik zat eerst aan tafel met een uitgever. En uh, ja, nou, als je met een uitgever aan tafel zit... Dan breng je marge weg. Het gaat naar de uitgever, naar de wederverkoper. Ja. En nu heb ik gezegd: nee, gaan we het anders doen. Dus een, een hele goede kennis van mij heeft een website gebouwd. En u heeft het in eigen beheer uitgegeven? In eigen beheer uitgegeven. En ik heb een partij. Ellende over me afgeroepen. Dat wil je niet weten. Ik kom net bij Werks in Elst vandaan om, om te zorgen dat de verzending goed gaat. Dat mm. wordt ook een deel weggesponsord met vrijwilligers die dat nu in staan te pakken. En, um, en toen heb ik gezegd: Nou weet je wat, ik ga heel veel marketing doen zodat mensen gaan vragen om het boek. Hè. Dus eigenlijk marketing plegen. En nu beginnen dus boekhandels te bellen. Maar het, uh, um, als mensen dus geïnteresseerd zijn in het boek, gaan ze naar de website, nietvoorpiloten.nl. Ja dezelfde website als de titel. En dan weet je, als je dat boek daar bestelt... gaat het grootste gedeelte van alle marge gaat naar de goede doelen. Ja. En niet naar een wederverkoper en niet naar een boekhandel. En het komt ook wel in een aantal boekhandels te liggen. Maar, um, maar het gaat... gaat naar het goede doel. Voor, uh, helemaal voor in het boek staat ook een hele mooie foto van Kay. Ja. En naast, daarnaast staat haar, ligt haar kanjerketting. Dat ja. is een ketting die kinderen met kanker krijgen. En voor elke behandeling of alles wat ze meemaken in het ziekenhuis... krijgen ze zo'n zo uh, kraal om aan die ketting te rijgen. ja als je die foto ziet, dan, dan kunt u daar naar kijken eigenlijk. Uh, niet zonder kippenvel. Nee. En ik heb het, uh, ik heb een aantal aan uh, een aantal uh, uh, nou, naasten laten zien. En dat dat heeft een enorme impact. De, de, er zijn echt mensen die zien de foto en die beginnen spontaan ja. de tranen wel open. Het, het is die foto zegt alles. Ja. Het is het is letterlijk a picture tells more than a thousand words. Dat is bij deze foto echt het geval. Ja. Ik, nu, nu ik erover praat, zit ja, u, u weer vol. En als je dan doorbladert, dan komen allemaal hele stoere foto's. Ja, ja, ja. En, ja, en, ja, en verhalen. En dat, en verhalen. Dat, ja. ja, maar dat, dat is natuurlijk dat is het mooie ook. Ik uh, bedoel, uh, ik heb in uh, 40 jaar luchtvaart zo ongelooflijk veel mooie momenten meegemaakt. Ik was vanaf klein jongetje al bezig met camera's te spelen. Met een 8mm uh, toestelletje waarbij je echt het geluidje had. Dat is van voor onze generatie. Erik, ken jij dat geluid? Ja, ja, ja. ja, dit, nou, ja het ben het ben is het goed dat genoeg. je dat zegt, Thijs. Want ik oh, heb, ik heb recentelijk had, ja. een keer... Recentelijk heb ik mijn neefjes een oud uh, filmpje laten zien. Toen moest ik uh, naar de ruimte in mijn huis... waar ik het echt donker kon maken. Het was een totale anticlima. Ja, ja. Die, is dit die, alles over? Ja, ja. Ja, ja, wat is dit nou? En uh, die vonden het echt helemaal niks. En, uh, maar we hebben het nu dus uh, laten digitaliseren. Wel weer dat geluid eronder gezet. Dat 8 mm geluid. Digitaal. Want wat ben, officieel bent u nou stuntpiloot? Aerobaticspiloot, hoe heet het? Wat ja, doet? het heet aerobaticspiloot. Ja. Um, ik heb de strijd een klein beetje opgegeven... om mij te verzetten tegen het woord stunten. Het heeft niets met stunten te maken. Het is, een, uh, het is de hogeschool van de vliegsport. Um, stunten appelleert een klein beetje aan waaghalzerij, Maar waar ik mee bezig ben, is aerobaticsport. En aerobaticsport is uh, een vliegtuig... zo precies mogelijk in de lucht bewegen. Je moet het een klein beetje uh, vergelijken... met bijvoorbeeld trampolinespringen. Met uh, uh, drieënhalfers saltom met een dubbele schroef vanaf de 10 meter. Precies, euh, jezelf, in dit geval met een vliegtuig, door het luchtruim Heel gaan. Heel gecontroleerd. T ja, super gecontroleerd. Vanaf 39 kilometer hoogte naar beneden springen. Dat is ook... Dat is dezelfde sponsor, hè? Is, uh, nou, nou uh, laat ik zo zeggen, uh, de Air Race waar ik aan meedeed... werd door, de, door, de, door dezelfde bedrijf uh, gesponsord, inderdaad. Maar, uh, oh, dat is precies, daar, daar zit ook zoveel werk achter, zoveel controle achter. Maar het is toch ook stunt? Als je onder die Erasmusbrug doorgaat met 400 kilometer snelheid? Nou, ik kan, ik kan je aangeven dat... Uh, uh, dat geeft ja. niet. Je mag wel stunten, toch? Ja, maar ik noem het geen stunt. Um, ik, ik zal het eerst in perspectief plaatsen. Als je boven het Feyenoordstadion hangt op 450 meter hoogte... Je kijkt naar beneden, je ziet dan uh, die Erasmusbrug. is zo'n klein bruggetje. Echt een, een twee centimeter groot bruggetje. Mm -hmm. Dan krijg je het signaal van de, van de race director van... oké, okay, je cleared into the track. En dan 30 seconden later, cleared into the track, smoke on. En dan is die voor jou. En dan begin je aan te duiken. En dan doe je alles naar voren wat je hebt. Hè. Je, je, je gashandel, je propeller. En echt maximaal vermogen probeer je eruit te kijken. Dan duik je met nou, misschien wel ware doodsverachting uh, naar die brug toe. Het is geen stunt, nee. Tot, nee. nee. Dan moet, je, dan moet je 200 meter voor die brug zitten. op een meter of drie boven het water. En dan uh, ga je onder de brug door. En dan begin je je race te vliegen. tussen die opblaasbare pylonnen. Ja, dat is een, een onbeschrijfelijk uh, gevoel. Maar, maar, maar je bent maar met één ding bezig: te proberen zo exact en zo snel mogelijk door die race te gaan. Ja, dat lijkt me komen. aan te bevelen ook. Stunt ja. stu stu stu stu stu ja, klinkt voor u te makkelijk, heb ik het idee. Nee, het is, verkeerde woord. Is het is verkeerde, verkeerde woord. Het, het is echt, uh, het is precisie. Totale ja. precisie, controle, uh, uh, maximaal ervaring... alles goed doorgetraind. Ik bedoel, voordat we onder een brug doorgaan... Uh, staan we bij de brug, we berekenen alles door. Uh, de eerste keer dat je eronder doorgaat, ga je een draadje spannen op een vliegveld met, lamp, met uh, touwtjes erboven... om te kijken hoe je uitkomt met snelheden... Mm. En je hoogte. En, um... Het is dus optimale controle. Dat, viel, dat valt ook echt op in het boek, want dat, dat, dat krijg je eruit meer. Maar wat ik zo'n contrast vond, is dat de dood van zo'n meisje... is helemaal geen controle meer. Is dat ook de grote impact die het had op u? Dat u dacht, ja, ik kan alles controleren in mijn werk... maar dan gaat er iemand dood en dan kan ik eigenlijk niks meer. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben in mijn leven nog nooit bang geweest in een vliegtuig. En ik heb echt bizarre dingen meegemaakt. Um, de, eerste de eerste keer in mijn leven uh, dat ik met echt angst te maken kreeg... en, en dat is de, de existentiële angst... is uh, met een, een zaak als een, een hele dierbare echt op onvoorstelbare wijze oneerlijk doodgaat. Een ja. meisje van tien jaar. Ja. Dat is gewoon met, ja, zeg, met geen pen te beschrijven. Nee, maar dan dat... kan je eigenlijk met al die controle die u op zo'n vliegtuig uit kan oefenen... Niks. kan je eigenlijk dus niets meer. Nee, nee. Controle is hartstikke leuk. En in de lezingen die ik geef leg ik ook altijd uit... De vertrouwen is goed, maar controleren is beter. En uh, daar, daar hebben heel veel bedrijven wat aan... de parallellen tussen hoe wij in cockpits werken... en uh, hoe zij in het management of met name in besturen werken... wat uh, over het algemeen niet zo heel goed geregeld is. <lacht> maar daar waar het gaat over gezondheid... Ja, zul je toch een beetje massen moeten hebben... Ja. Bent u een andere piloot geworden? Ja. Ja. Um, en ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar ik heb wel... Um, ja. Een, een, een meer ander mens misschien moet ik zeggen. Er zijn uh, daar waar het op het moment, uh, Als het in mijn leven wat tegen zit. Dat kom je allemaal mee. Dan put ik kracht uit uh, wat Kay heeft meegemaakt. Dan denk ik, ja wacht even. Wat zeer je nou man? Ik bedoel... Kijk even, count your blessings. Kijk wat je hebt. en Het zou veel erger kunnen zijn. Eén van mijn motto's in mijn leven is... Spiegel jezelf aan mensen die het beter doen. En spiegel jezelf aan mensen die het minder hebben. He, dus als je, als je niet lekker zit... Kijk naar iemand die het nog minder heeft. Nou, klaar. Dat relativeert. En dan kun je weer door. En als je iets goeds aan het doen bent... Ik uh, bedoel, mijn boek. Ik, ik heb een keiharde deadline gesteld... dat het 15 oktober klaar moest zijn. Maar... Um, het had nog wel mooier kunnen zijn. Ja. En probeer het nog beter te doen. En nog, ja, zeg maar. Maar bent u voorzichtiger geworden met vliegen? Ik was altijd al heel voorzichtig. <laughs> maar dan kan je nog voorzichtiger worden. Ik ben, ja, ik, ik, ik, ik neem, ik, ik ben uh, risicobeperker. En als ik geen risicobeperker zou zijn, dan was ik al lang dood geweest. Ja. Maar dat, dat heeft uw vliegstijl dus niet beïnvloed? Nee. Nee. En wanneer is de volgende vlucht? Um, nou, ik heb nu even uh, een rustperiode... omdat ik maar met één ding bezig geweest ben uh, met het boek. Uh, inmiddels is de herfst aangebroken... Ja, dat klopt. <laughs> en, um, Mag ik dan niet meer vliegen? <laughs> ja, jawel, jawel, maar uh, nee, uh, ik, ik denk dat mijn, uh, ik ga weer echt actiever vliegen in, uh, in het voorjaar. De winter is even rustig. Nog één keer de website waar mensen het boek kunnen bestellen? Ja, dat is www.nietvoorpiloten.nl. En dan weet je als je dat bestelt uh, dat je over een weekje een prachtig boek thuis hebt. Uh, Goed, okay. tot zover de reclame. <laughs> <Ja>. We gaan gauw door onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. De herfst is aangebroken, maar daar gaat je gedicht waarschijnlijk niet over. Nee, maar er viel wel van alles uit, in plaats van, uh, van okay, de home, uh, behalve de, de webcam. Eerst, ja, eerst de webcam en daarna nog een andere internetverbinding, dus een hele hoop gedoe. Maar, uh, Kom er maar in. Dit is de Dukdag. Willy Wortel heeft een splinternieuw idee. Als Obama bij Duk debatteert, kijkt een PC mee. Kijkt hij er veel naar beneden, of hangende mondhoeken, dan kan die Willy Wortel de frequentie exact uitzoeken. Zijn neef Donald is al 60 en gaat nog niet met pensioen. Muntenpoetsen en biljetten strijken, dat kun je eeuwig doen. Geen begrotingstekort, maar een geldpakhuis. En qua kleding een pet, een jasje en een open kruis. Het blijft kuis, lezen ook de moeder en de vader, hoe het goede altijd overwint van het kwade. Het was dus ook een geluksdubbeltje op zijn kant, maar, maar Malala Duk is weer aan de beter in de hand. Pas op voor de zware jongens van de Taliban. Daarmee vergeleken is buurman Bolderbast een hele lieve man. In de Dukstad waar ze woont, zijn de normen zoek. Wellicht tijd voor een weekblad of een belevingsboek. Kijk. Mooi. We zitten op onze website Raymond de Jong. Dankjewel. Dit is het dagpunt nu. Daar is het later vandaag uh, terug te lezen en u kunt er ook gesprekken terugluisteren en reacties achterlaten. En wij danken onze gasten Erik Borgman en Frank Versteeg. Dit is de dag, zit erop. Radio 1 gaat wel door met de Vila VPRO, met uh, Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Ja, ik hoor net, het goede wint altijd van het kwade. Ja, in de ja. Donald Duck hè, was dat. Duck, ja. Oh, want we ja. weten toch dat het goede twee keer zo zwaar sterk moet zijn... om het kwade te overwinnen. Als in de Donald Duck? Niet. Oké, okay, oké, okay, sorry. Dat is een andere wereld. Wij gaan praten met Steven van Eijk, voormalig toetsenist van Kajak staatssecretaris geweest. En nu voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Er is namelijk iets erg aan de hand. Iedereen heeft de mond vol over... De, de zorgkosten die de pan uitreizen, we moeten dus minder naar het ziekenhuis... en meer zorg in de wijk. En wat doen ze? Er zoomen allerlei plannen rond in Den Haag om juist die huisarts aan te pakken. Duurder te maken, drempels op te werken om daar naartoe te gaan. Boetes, als je zogenaamd voor de flauwekul gaat. Hoe gaat die LHV, die vereniging, zich daar tegen verzetten? Daar gaat het maar over. Maar dat was toch een andere staatssecretaris? Van Leeuwen was toetsenis bij Kajak en Van Eijk was van Belastingen. Wat heb ik dat mis? Ja... Dat nee, heb ja. jij mis. Zo oh, he. <laughs> Dat kan bijna niet. Dat, zo kijk je. We zoeken het nog maar even uit. We zoeken het op. We zoeken het op. Nu is het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Sponsor Nike heeft het contract met Lance Armstrong opgezegd... in verband met het dopingschandaal rond de oud-wielrenner. Tegelijkertijd is bekend geworden dat Armstrong stopt... als voorzitter van Live Strong, een goede doelenorganisatie... die strijdt tegen kanker. De zevenvoudige toerwinnaar is door de antidopingautoriteit geschorst... en zijn overwinningen sinds 1998 zijn ongeldig verklaard. Schoolkinderen hebben vanochtend het lichaam van een Rotterdamse vrouw gevonden in het Kralingse Bos. De kinderen waren daar met hun lerares om takken en bladeren te zoeken. Het lichaam is van een vrouw van 45 die sinds een paar weken werd vermist. Het advies voor het hervormen van het belastingssysteem is beter voor de woningmarkt dan eerdere plannen. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. De commissie van Dijkhuizen adviseert onder meer minder en lagere belastingtarieven, een verhoging van de btw en het beperken van de hypotheekrenteaftrek. En advocaat Bram Moskowits heeft zich voor de Tuchtrechter in Amsterdam verdedigd. Hij stond terecht voor belediging van een rechter in de zaak tegen Geert Wilders. Moskowits zei voor de rechter dat het zijn goed recht is om rechters te bekritiseren en dat de tijd van Ivoren torens voorbij is. En tot zover het nieuws van dit moment. Aanwegen nou, verkeersinformatie. Op de A20 van Gouda aan Hoek van Holland staat voor Knopen-Teprechse plein 6 kilometer file. Daar lopen paarden op de weg en daardoor is de verbindingsweg naar de A16 dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. En ik moet iets rechtzetten. Ik zei net tegen, tegen Thijs van de Brink van de EO... Uh, dat onze gast ex-toetsenist van Kajak was, namelijk Steven van Eyck. Maar daar heb ik totaal bij het verkeerde eind. Dat was een andere staatssecretaris en die heette Van Leeuwen. En Steven van Eyck heeft iets gedaan met Riek van der Linden en Penny de Jager. Dus ook actief in de muziek. Oké, okay, okay. gelukkig. Bij deze rechtgezet. En waarom is Steven van Eyck hier... Hij is de voorzitter van de huisartsenvereniging. En hij is hier omdat er allerlei ideetjes rondzoomen. Niemand weet of ze uh, ook uitgevoerd gaan worden of niet. Het zijn allemaal ideetjes als het gaat om het beperken van de zorgkosten. En dan zijn er bijvoorbeeld ideeën zoals een boete voor onnodig huisartsenbezoek. De huisarts zou onder een eigen risico moeten gaan vallen. En minder keuze in wie je huisarts wordt. Nogmaals, het zijn ideeën, maar reden genoeg om met Steven van Eyck te praten. Hij is dus onze gast. En ons buitenlandpanel analyseert het debat van afgelopen nacht tussen Barack Obama... En met Romney. En in onze wetenschapsrubriek antwoord op de vraag hoe je ellendige herinneringen uit je geheugen kunt wissen. Geen overbodige luxe. U kunt natuurlijk reageren via onze site villaVO. .no. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De politieke partijen waren het voor de verkiezingen over één ding. Wat gaan we doen? Eens. Beginnen we hiermee? Nee, we beginnen hier helemaal niet mee. Nee, ik dacht we... dat we het wilden gaan hebben over verkeersveiligheid, al was het maar ik even. Ik ben zo ontzettend druk geweest met andere dingen in plaats van met de uitzending, wat ook volkomen belachelijk is natuurlijk. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoeks Verkeersveiligheid, met de idiote acroniem SWOF, viert vandaag haar 50-jarig jubileum. Kees Wildervank is verkeerspsycholoog en hij houdt zich dadelijk bezig met ons verkeersgedrag. Meneer Wildervank, goedemiddag. Goedemiddag. Het verkeer is veel drukker geworden. Dat is, de, dat is de, het, het cliché van de eeuw, de open deur van de eeuw. Maar uh, de vraag is, heeft dat geleid tot verandering in ons gedrag in het verkeer? Uh, nou, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Uh, er is een algemeen principe dat als je meer uh, diertjes op een kleinere oppervlakte laat, uh, laat leven dat die diertjes uh, agressiever naar elkaar beginnen te worden. En je ziet dat binnen het verkeer toch ook wel een beetje terug. Mm -hmm. Dat uh, waar je vroeger uh, de hoed voor elkaar afnam en, uh, en, en elkaar vriendelijk voor liet gaan... ja, gaat het nou toch vaak wat uh, competitiever uh, ja. toe in het verkeer. En ik heb een, u, u bent uh, psycholoog, ik heb een andere psycholoog ook eens horen uitleggen... dat de agressie in het verkeer niet alleen heel begrijpelijk is, maar ook terecht. Omdat dat teruggaat op iets wat voortkomt uit ons, wat, in, wat zit in ons reptiele brein. Toen wij nog uh, in, in, in, bijna geen mens waren, zeg maar, maar net aan. Uh, als je namelijk belemmerd wordt in het verkeer, want daar komt die agressie vandaan. Iemand rijdt niet door, iemand trekt niet snel genoeg op. Dan word jij ook belemmerd in jouw mogelijkheden voor de jacht... of uh, voedsel te zoeken of je voortplanten. Dus het is heel logisch dat we agressief worden. Wat vindt u daarvan? Nou, u beschrijft het wel heel uh, bloemrijk, maar het, het principe dat als je wordt weerhouden van iets wat je graag wil bereiken... Dat, uh, dat heet frustratie. En frustratie zoekt zich een uitweg via agressie. Alleen in deze context wel met een nadrukkelijke kanttekening dat de agressie die in het verkeer wordt geuit... Uh, voor een deel zijn oorzaak in het verkeer vindt, maar voor een groot gedeelte ook buiten het verkeer. Nou is de vraag natuurlijk, de kernvraag... Wat kan je, uh, u bijvoorbeeld als psycholoog, de overheid, met alle regeltjes... wat kan je er nou aan doen om iets wat zo diep geworteld in de mens zit... om dat te reguleren, om dat te veranderen? Uh, nou, dat, dat kun je maar heel beperkt doen, laten we dat voorop stellen. Want uh, agressie in het verkeer is, uh, is gewoon agressie van mensen uh, uit de maatschappij... in een ja, wat bijzondere context. Dus uh, daar moet je inderdaad niet te veel illusies over hebben. Alleen je kunt wel uh, in de eerste plaats... Proberen om mensen iets meer te laten nadenken van wat, wat gebeurt er nou als ik word gesneden en wat gebeurt er met mij en nou, hoe reageer ik daar primair op en kan ik daar misschien wat uh, aan doen. Want uh, als agressie in het verkeer tot problemen leidt, is het vrijwel altijd het gevolg van een escalatie. De een deed iets doms of onaardigs, daar reageert de ander op en voor je het weet, gaan de middenvingers omhoog en de rem ligt aan enzovoort. Maar je kunt wel een deel van die frustratie voorkomen als wegbeheerder, zeg maar. Als jij ervoor zorgt dat mensen netjes kunnen doorrijden... en als jij ervoor zorgt dat jouw stoplichten niet onnodig kennelijk onnodig op rood staan... Precies. dan neem je al een deel van de frustraties weg en daarmee ja. ook een deel van de agenda. Gewoon slimme trucs. Nu is het zo dat in veel woonwijken nog veel te hard gereden wordt. In sommige woonwijken waar je 30 maar rijden, is 30 eigenlijk... sommige straatjes ook nog veel te hard. Dan heb ik een hele praktische oplossing... die ook het gemeenschapsgevoel in zo'n wijk versterkt. Namelijk kippen. Kippen op straat. Of ganzen. en ganzen. Ja, ja. Dan ga je vanzelf een vijf kilometer per uur rijden. Ja, ik vraag me dat een beetje af. En je moet ook uitkijken dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Want in, uh, in woonwijken lopen veel uh, kinderen en zo, zo kinderen plotseling de straat op. En als jij dan net gefixeerd bent op een van uw kippen... Uh, en Jantje steekt plotseling over, dan kan dat ten koste gaan van Jantje. Dus ik, ik vraag me af of dit wel de oplossing is. Ja. Het stimuleert je. Wacht eh, even, zet meneer van, van Eijk. Meneer van Eijk, even de microfoon. Ja, hoppen. ik hoorde de, de oplossing aan. En ik denk, ja, maar dat stimuleert juist je jachtinstinct. Dus dan wil je nog harder ah, rijden. Krijg je, je nog meer omgevingslagen? Dus ja, die, die kippen. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ik dacht een goede truc gevonden te hebben om het vergassen van ganzen te voorkomen. Ja. Door dus ze gewoon iets op straat los te laten. Niet zo'n goed idee, dus. Ik, Nee, het, het zou niet het eerste zijn waar ik aan denk. Nee. Ik hoorde vanmorgen een andere verkeersdeskundige zeggen... er zijn te veel regels, we letten te veel regels... en we zijn niet meer gericht op elkaar. Je moet eigenlijk, zoals we vroeger zeiden over roken uh, in het verkeer... Uh, we lossen het samen wel op. Ja, dat is de filosofie van uh, shared space, zoals het dan heet. Uh, gedeelde ruimte. Gedeelde ruimte, ja. En het idee is dat je inderdaad oogcontact met elkaar zoekt... en het samen oplost... Uh, en daarnaast dat het extra veilig wordt, doordat het onveilig overkomt. En dat geeft al een beetje aan... Uh, dat is geval voor mij een reden om te zeggen van... Ja, wees er wel verrekten zorgvuldig mee. Hm. Want uh, uit de onderzoeken die er zijn naar shared space... en dat zijn er veel te weinig, vind ik eigenlijk... komt ook een beetje naar voren dat het soms dan zo onveilig lijkt... doordat alle fietsers, auto's en, en uh, voetgangers door elkaar dwarrelen zo onveilig lijkt, vooral voor bepaalde groepen... met name ouderen in het verkeer, maar ook jonge kinderen... dat ze de straat niet meer op durven. Ja. Dus je moet hier wel heel voorzichtig mee omgaan. En het is dan toch wel opmerkelijk dat uh, de oude paradepaartjes van Shared Space... zoals het Lawijnplein in, uh, in Drachten in Friesland... Ja, dat, was, dat het zou een plein worden waar iedereen inderdaad maar door elkaar kan rijden ja. en het samen uitzoekt. Maar je ziet daar wel weer zebra's verschijnen. Je ziet daar uh, voorrangsregels uh, ja. van die haaientallen verschijnen. Ja. En het is een rotonde geworden. Dus ja, zelf heeft men al dan niet wilders en wetens toch ook wel een beetje door dat je, dat je het... hier voorzichtig mee moet zijn. Juist. Goed. Kees Wildervank, verkeerspsycholoog. Uh, Dank u wel. We hadden het over de uitermate beperkte mogelijkheden om verkeersgedrag te beïnvloeden. Ik wacht op een minuut. Pst, één minuut. de wind. Sabbelen. Toen Bente in het ziekenhuis lag, toen wilde ik haar een cadeau geven. Het leukste cadeau wat ze maar wilde hebben. En dat was een uh, baby bon die alles kon. Wat, wat je maar wilde. Die kon praten, en ze kon huilen en ze kon sabbelen. nou en uh, In het begin was het ook hartstikke geweldig. Het is heel erg leuk, totdat... Uh, de baby nergens meer op reageerde, maar alleen maar bleef jengelen de hele dag. Nu moet je stil zijn. Totdat Bent op een gegeven moment ook zoiets had van... Nou, ik heb helemaal geen zin meer in die pop. Mm. Niet stappen, Niet jij. Ze is er voortdurend dan mee bezig door te gaan wiegen en, en een speen erin. Het is gewoon een huilbaby. Een kleine huilbaby die gewoon nooit tevreden is. Hij yeah, feel... Pop. Dat was eigenlijk uh, het begin van de gecompliceerde relatie van Benton met die pop... en met haar uh, ideeën over het moederschap. Nee, dit is niks voor mij. Gooi deze mijn plannenbak. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson. En meer minuten over kinderlogica vindt u op onze site vprnl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 Vandaag is Metropolis tenslotte in New York. Daar volgt een Nederlandse man de begrafenis van zijn neef... vanaf enkele duizenden kilometers afstand. Ik zal even proberen in te loggen op het adres van, de uitvaart, van het uitvaartcentrum. Wat is, is het adres? uitvaart mijn naam is Remco Bikkers en ik woon in New York. Uh, recentelijk is mijn neef overleden, Bas, en dat was in Nederland en ik was in New York. En een maand daarvoor heb ik hem gezien in Nederland, ben ik bij hem, uitgebreid bij hem op bezoek geweest. Ik heb, nog wel, ik heb wel overwogen om voor de begrafenis naar Nederland te gaan, maar omdat, uh, omdat ik zo'n goede tijd met hem heb gehad in die, in die periode dat ik in Nederland was, heb ik uh, besloten om zeg maar, die herinnering zo te houden en niet naar de begrafenis toe te gaan. Het is natuurlijk lastig om uh, aan te geven dat je, dat, je niet naar, dat je niet naar Nederland toe terugkomt. Maar gelukkig had mijn neef, dus de broer van Bas en zijn vrouw of zijn vriendin, die hadden daar wel begrip voor. Ook mede omdat ik dan natuurlijk al zo recentelijk was geweest. Ja, dan kom je dus op de, dan kom je op de pagina van Live Uitvaart. En dan staat er een heel groot venster waar je je inlogcode invoert. Die dus we... Jan en Alleman kan maar meekijken. Nee, die kan niet zomaar uh, meekijken. Nee. Welkom vanmiddag in deze aula. De plaats van de dood. Ik kreeg van, van Davies, van de vriendin van Bas. Een, uh, een, een bericht met de boodschap van Als je bij de uitvaart aanwezig wil wilt zijn, dan kan dat uh, f, uh, via internet. En wist je dat dat bestond? Dat dat nee, beton... dat wist ik niet. Nee. nee, dat wisten ze volgens mij zelf ook niet. Machtig prachtig dat jullie allemaal zijn. In deze mooie ruimte. Zoiets van zo Bas dingen gezegd hebben. Wat er ook zou zijn bevallen, is het feit dat deze dienst live via internet te volgen is voor de mensen die hier niet aanwezig kunnen zijn. Achter in de zaal. En hier aan de zijkant hangt de camera. De volgende kijkbuismensen wil ik ook welkom heten. Neef Remco vanuit New York. Neef Edrik vanuit Zuid-Frankrijk. Ik kon het vanaf het begin tot het eind kon ik het zeg maar vo helemaal volgen... wat er in het crematorium afspeelde. Dus alle speeches van, uh, van familie en van vrienden van Bas. En, uh, en dat krijg je allemaal mee. Bas was een Beatles fan. Luisteren we oh. daarnaar. Ik ga nu via Skype proberen contact te maken met DD. Hé, hey, hallo, hoe is het? Hi. Ja, wat zal ik zeggen? Vandaag gaat het wel weer. Bas is zaterdag uh, gecremeerd. Ja. Yeah. De maandag daarna zou dat liveuitvaart.nl de lucht ingaan gaan in Nederland. Dus uh, Bas is de eerste, de allereerste geweest voordat het officieel... Zover was, is, is de crematie van was dan al daar geweest. Oh, dus, dus dat bestond nog helemaal niet lang? Nee. Nou, ik was achteraf toch wel heel erg blij dat het ook uh, mogelijk was, hoor. Want heb... het is toch heel bijzonder, hè? Ja, maar ik ook... Op zo'n moment heb je dat misschien nog helemaal niet zo in de gaten. Maar daarna wel, als je erover gaat nadenken. die zou het ongetwijfeld geweldig hebben gevonden, want die was heel erg... Uh... Heel erg van het multimediale. En uh, die vond het allemaal prachtig. En uh, ik weet zeker dat die zou hebben staan juichen bij de mogelijkheid. Tot zover Metropolis voor vandaag. Ja, en die staatssecretaris van Leven die was trouwens geen toetsenis... maar bassist, wist Alles Steven van Eyckmeid. Alles was fout, En dus zometeen gaan we nog veel meer fouten maken, beloof ik u. De politieke partijen waren tevoren de verkiezingen over één ding roerend eens. zal ook wel weer niet waar zijn. Minder ziekenhuisbezoek en meer zorg in de buurt. Maar rondzoemende plannen in de formatie die lijken dit allemaal te frustreren. Want meer zorg in de buurt impliceert meer toegang tot de huisarts. En daar willen ze juist wat aan gaan doen in Den Haag. Althans, we weten niks zeker, maar het zoomt rond. Steven van Eyck van de Landelijke Huisartsenvereniging, voorzitter daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Een van die dingen die niet zeker zijn, maar die wel rondzoomt, is een eigen bijdrage voor de huisarts. Ja, ja het is een onzalig plan. En ik denk ook eigenlijk wel zeker te weten dat dat er nooit doorkomt. Want wat je wil, is dat die huisarts als een soort poortwachter zorgt... dat alle zorg die je in de buurt kan oplossen met elkaar... dat je die ook daar oplost. Omdat iedereen weet dat de zorg in het ziekenhuis een hele goede zorg. Maar die is wel heel veel duur dan. Dus je ja. moet proberen als poortwachter... om zoveel mogelijk zorg zelf te organiseren. Als je nou een drempel opwerpt, dan is dat korte termijn denken. Want dan denk je, weet je wat, er is een aantal mensen... dat gaat misschien naar de huisarts die er niet noodzakelijkerwijs naartoe zouden moeten. Ja. Uh, bijvoorbeeld ouderen die gewoon eenzaam zijn. Of mensen met een terminale ziekte die het gewoon niet meer weten. Ja. Of werklozen of dat is het tweede ja. ding wat rondzoomt, hè? een boete op onnodig huisartsenzorg. Ja, dat is iets anders, want het ja, gaat over de acute zorg. Ja, maar, maar daar hier... hebben ze het allebei over. Ja, maar als je een drempel opwerpt door middel van een eigen bijdrage... of je verhoogt het eigen risico met de, eigen, uh, met de ja. huisartsenzorg... dan is dat ook een drempel voor mensen om naar de huisarts te gaan. Ja. En het klopt dat je daarmee dus een beperkt aantal mensen... niet meer bij de huisarts ziet, maar, en dat zeggen ook alle top-economen zoals Zweden van Wijnberg en Kasper van Ewijk... wat je ook krijgt, is dat een beperkt aantal mensen die gaat ten onrechte niet naar de huisarts. Dus daarvoor erger te zorgen op een manier... Ja. waardoor de kosten die ze later in het ziekenhuis maken... veel hoger zijn ja. dan het voordeel wat je geniet van die eenmalige bijdrage. Maar het perverse leek mij nou juist ook dat het niet een, een onvoorzien gevolg is... dat mensen minder gauw naar de huisarts gaan. Nee, dat hebben ze juist ingeboekt. Ja, er gaan minder mensen en dat scheelt 600 miljoen. Ja, op korte termijn zouden ze daar gelijk in kunnen hebben. En dat is dus Pennywise en pound foolish, Want je weet dat je een jaar later, en misschien nog wel eerder... krijg je die kosten in de tweede lijn, zoals wij dat noemen in de ziekenhuizen, keihard terug. Dus een beetje econoom, die zal hiervan zeggen... nee, dit moet je natuurlijk nooit doen. Bovendien, wij zijn van mening dat je echt de drempel tot de huisarts heel laag moet houden. Omdat er ook heel veel mensen komen die het echt nodig hebben om even langs te komen. En ja, nou nog even wat u zei, dat is wat anders. Die boete op onnodig bezoek aan de huisarts of de spoedeisende hulp. Maar laten ja. we het nu even beperken tot de huisarts. Dat is ook de huisarts bij de spoed de hulp, want dan heeft men het over de huisartsenpost. Wanneer bepaal je of iets onnodig is eigenlijk? Ja, goede vraag. Eigenlijk weet je dat als arts pas achteraf... op het moment dat iemand is langs geweest. Maar wat je wel kan doen, en daar zijn we ook voor... is dat voordat iemand of bij de huisartsenpost... of bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis komt... dat je daar even heel goed naar kijkt. Dat is triage toepassen. Dus dat iemand even kijkt van luister eens... jij kan nog best naar de huisartsenpost... of je moet echt naar de spoedeisende hulp. Die samenwerking die is nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Daar hebben we nu een plan voor gemaakt... om dat in heel Nederland te gaan doen. En te zorgen dat je samenwerkt tussen spoedeisende hulp... van het ziekenhuis en de huisartsenpost om te voorkomen dat de hele dure zorg uit het ziekenhuis eh, wordt geleverd... terwijl het niet nodig was omdat je naar de huisartsenpost had gekund. Mm -hmm. Maar het gaat ook, dus niet ja. om een boete voor het onnodig naar die huisartsenpost gaan. Als je onnodig naar de huisartsenpost zou gaan, zegt het kabinet... dan krijg je daar een boete voor, want mm -hmm. je had ook overdag gekund naar de huisartsen. Maar dat is dus het gekke, want nogmaals, dat kan je dus altijd achteraf bepalen... en Precies. dan zou u... Als de huisarts moeten zeggen: uh, Dat frik je me niet meer, je krijgt een boete. Dat gaat toch niet gebeuren? Nee, en het is ook eerlijk gezegd allemaal niet te incasseren. Ja, maar, maar denken, maar dan oh, geef ik, ik een heel veel... en de beoordeling. Het is, ja. Dan geef ik een heel praktisch voorbeeld. Iemand die, heeft, die voelt zich naar. Die zegt: Zijn vrouw zegt, je gaat naar de huisartsenpost. Het is zondagavond. Daar constateren ze een infarct. Oké, okay, dat wordt allemaal opgelost. Een paar weken later krijgt hij een paar gevoelens die daar heel erg op lijken. En die, hij schikt zich rot. Hij denkt: Ik ga weer naar de huisartsenpost. Ja, maar het is niks want hij, hij is inmiddels gedotterd, hij kan, hij kan dat helemaal niet hebben... maar hij was wel hartstikke bang. Ja. Krijgt hij dan een boete of niet? Kijk, acute zorg, dat bepaalt de patiënt zelf, in eerste instantie. En in tweede instantie zou een huisarts bijvoorbeeld... bij een huisartspost kunnen zeggen, want daar komen wel heel veel mensen binnen... die daar eigenlijk overdag naar de huisarts hadden gekund... van ja, dit was niet nodig. Hm. Dus je hebt samen daarin een taak... Maar het middel wat je inzet, namelijk daar een financiële boete op zetten. betekent dat mensen ook terughoudend zullen zijn. die dan inderdaad last van hun hart krijgen. of een sterke migraine. of een blinde darmontsteking, of wat dan ook. waarvan ze het niet weten. Goh, ik heb buikpijn. ik weet het niet. ik kan mijn nek niet meer bewegen. ik weet het niet. En die gaan dan ten onrechte niet naar die huisartsenpost. of die spoedeisende hulp. Dat is dramatisch. Dat moeten hm. we niet willen. Geen drempel bij de huisartsenzorg. Goed. En dan is het ook nog eens zo dat er werd gezegd. Ger zei het al in de inleiding. Uh, de zorg moet zo lang mogelijk in de buurt zelf blijven. Eigenlijk moet. De poortwachtersfunctie van die huisarts uitgebreid worden, ja. is dat te doen op het moment of zoals het nu georganiseerd is met enorme drukke praktijken. Hebben jullie tijd überhaupt? Om, ja, ik om, denk om dat we... aan een ja, nou, is een hele goede vraag. Overigens weten we ook wetenschappelijk... dat naarmate je meer tijd investeert in de patiënt... dat je ook betere zorg heeft. Omdat, omdat je dat... achter andere dingen komt. Ja, nou ook omdat je kan voorkomen dat er ondoelmatige zorg wordt gegeven. Toch eens even doorvragen en even praten met een patiënt. van goh Je hebt nu drie alternatieven, wat zullen we doen? En vaak kan het zijn dat een patiënt zegt... Van, nou ja, als ik dit zo allemaal hoor, dan kies ik toch echt voor die die alternatieven... en niet dat. Terwijl op het moment dat je natuurlijk in de mode zit... zoals mensen dat ervaren, ja, dan volgt het een op het ander. Dus je kan ook vermijden dat je ondoelmatige zorg krijgt door meer tijd te investeren. Dan is uw vraag terecht van, kunnen we dat allemaal? Ik denk dat met een vergrijzende samenleving moet je accepteren... dat je meer tijd aan die patiënt gaat besteden, mm. die oudere patiënt. En dat dat ook betekent dat je een deel in de samenwerking zoekt... met je doktersassistent en je praktijkondersteuner. Dat weten patiënten nu al, hè. die zien vaak als diabetespatiënt... meer de praktijkondersteuner dan de huisarts. Maar is maar dat, dat om tegemoet nou voort... te komen aan de behoefte om dat toch op te bezuinigen? Of is het ook veel doelmatiger en beter? Ik denk dat een heleboel taken die op dit moment al door doktersassistenten en praktijkondersteuners worden verricht die zijn perfect. We krijgen daar straks de wijkverpleegkundigen die krijgen we erbij. Mm -hmm. Daar zal het komend kabinet minimaal een half miljard voor uittrekken om die uh, ook te gaan initiëren. Dat tandem van wijkverpleegkundigen, de oude wijkzuster zeg maar en de huisarts dat heeft ogen en oren in de wijk in de buurt daar moet je zijn en die samenwerking betekent ook dat je een aantal taken van de huisarts bij anderen kan leggen. Maar ook bij eerstelijnspsychologen, bij fysiotherapeuten bij apothekers die toch in mijn optiek Onrechten wel heel erg negatief worden neergezet, want die mensen hebben een zeer grote kennis en kunde. Dus je moet meer samenwerken. Vraag alleen of je altijd dat samenwerken ook mag. Want waarom zou je niet mogen samenwerken? Nou, je weet waarschijnlijk ook wel dat wij als landelijke huisartsvereniging toch een behoorlijke tik hebben gekregen van de Nederlandse mededingsautoriteit. En dat wij heel erg alert zijn op datgene wat je wel en niet mag. Want en op, wat is dat dan? In grote trekken? Wat mag een huisarts niet? Nou, een, een afspraak die wij bijvoorbeeld nu met de minister hebben gemaakt, is dat wij heel erg graag de uh, openingstijden flexibel willen maken. Dus je wil kijken naar je patiënten, en tegen die patiënten zeggen van, volgens mij heb je de behoefte aan dat we bijvoorbeeld s'avonds open gaan. Of hm. dat we een apart diabetes of een COPD spreekuur krijgen. Ja. Als je dat dat soort dingen wil regelen, dan moet je dat ook met je collega's doen. Je moet dat met de verzekeraar doen. Ja. Je moet dat met de doktersassistenten doen, want dan moeten er moeten wel mensen zijn om dat te begeleiden. Ja. Nou, dan kom je al snel op een raakvlak waarbij je een beetje de markt aan het verdelen bent en eerlijk gezegd er zit de schrik er goed in. Mm -hmm. Wij weten eenvoudigweg niet bij alles of het nou wel of niet mag. Dus soort uh, dat proces verdamptes... uitlokken en dat uitvechten tot de Hoge Raad, dan weet je wat. Ja, maar, ja, maar dan, is dan ben je dit nou jaar verder natuurlijk. Ja. Nou ja, ik zie gelukkig nu wel dat een aantal politieke partijen... zeer duidelijk standpunten inneemt over de toepassing van de mededingswet... rond de huisartsenzorg. En ik hoop dat het kabinet nu en ook echt doorpakt en zegt... huisartsenzorg, mededingsautifact. Hoe denken deze toepassing. twee beoogde coalitiepartners erover? Wisselend. Twee van de AVVD, VVD, wisselend. Ja, wisselend. Ja, VVD is natuurlijk toch een partij die wat meer voor die marktwerking gaat... terwijl de PvdA aangeeft van nee, hey, je moet het uh, uh, baseren op samenwerking. En wat ziet u als uh, uh, LHV? Uh, samenwerking. Ja? Ja. Je moet echt samenwerken. We kunnen alleen maar veel efficiënter en doelmatiger zorg geven aan de patiënt. als je om die patiënt gaat staan en ook dingen afstaat. Wij weten ook dat als er meer informatie naar de fysiotherapeut gaat. vanuit de huisarts, dat die fysiotherapeut weer nog beter zijn best kan doen. U heeft het nou, over dat samenwerken dan... en ook over die, die informatieuitwisseling. Dan nou menen wij ons toch te herinneren. dat daar ooit een heel mooi plan voor was. Dat. Uh patiëntendossier, ja. dat elektronisch, dat, ja. dat, is, dat is met uh, gewoon lach en vreselijk veel, dat was weer zo'n heel duur, duur uh, project. Mevrouw Dupuy in de Eerste Kamer ja. van de VVD was ineens zat. Ineens zat. Ja. Terwijl u zegt, ik weet niet of het over een dergelijk elektronisch dossier gaat, maar hoe ongelooflijk belangrijk het is dat je een snelle uitwisseling van uh, diagnose hebt, zodat ja. er zo samengewerking mogelijk Ja, 6 ja. ja. doe je de, dat in, nou, Kijk, die, uh, in de tijd is het in de Eerste Kamer met name gegaan over het traject waarbij dat uh, patiëntendossier toegankelijk was voor de patiënt zelf. Hmm. En daarvan heeft men gezegd, in het kader van privacybescherming... en dergelijke, daar was men niet voor. Maar de infrastructuur die toen met heel veel geld is gebouwd... dat noemen wij nu het landelijk schakelpunt, het LSP... die is er nog steeds en die hebben wij als zorgpartijen... dus apothekers, huisartsenposten, verzekeraars en huisartsen... die hebben we overgenomen. Daarvan hebben wij gezegd, wij willen dat op het moment... dat een patiënt bij een huisartsenpost komt... dat je daar in één oogopslag ziet wat die patiënt voor eh, verleden heeft... op medisch gebied. Of als iemand zich meldt bij de apotheker... dat je in één keer ziet van... God, het medisch zijn, heeft u al gebruikt of u bent allergisch daar en daarvoor. En dat is natuurlijk enorm kostenbesparend. Ja, en daar zijn we nu mee bezig als partij zelf... om dat in de komende periode in heel Nederland uit te gaan rollen. Dus ja, wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid... wel over die informatieuitwisseling. Maar de politiek heeft toen besloten om andere redenen... om niet uh, ja te zeggen tegen de EPD. Ja. Uh, droom, heeft u wel eens slechte dromen van dat de medicijnknaak terugkomt? Ja, ook daar hebben we zoveel heb bewijzen een ervaring van dat mee, het... Uh, ja, uh, kijk... Ik denk wel dat op dit moment in Nederland... vrij ondoelmatig wordt omgesprongen met medicijnen. We weten allemaal dat heel veel medicijnen... Uh, ook bij ouderen, worden weggegooid of niet goed wordt benut. Ja. Sommigen noemen daar hele hoge percentages van misschien wel 30%. Ja. Daar moet je iets aan doen. Dat moet je ook doen bijvoorbeeld met degenen die vanuit de thuiszorg... of de wijkverpleegkundigen bij ouderen thuiskomen. Wat we ook weten is dat vaak hele dure medicijnen worden voorgeschreven... daar waar je, zoals wij dat dan noemen, een generiek... dus op stofnaam voorgeschreven medicijn... net zo effectief kan voorschrijven. Maar dan is het zo dat men begint met een bepaalde merknaam... en dan hebben ze toch zoiets van, uh, dat wil ik eigenlijk wel gecontinueerd zien. Hm. Daar zit heel veel verschil tussen. Soms is zo'n product wel eens 50, 60 keer zo duur... Ja. als dat geen Grieke product er dus is. Er is veel te halen een in de zorg zonder dat je aan de huisarts komt. Exact. En laten we dat zo houden. En het is ook zo dat het mooie beeld dat u schetst... hoe een huisarts zou moeten kunnen werken... dat dat niet speciaal ook veel meer kosten met zich mee zou brengen. Erger nog, je bent heel doelmatig bezig. Want wat wij nu al zien, is dat de huisartsenzorg... is de meest doelmatige zorg die we hebben. Wij nemen ongeveer 96% van de klachten van patiënten weg. En de kosten van de huisartsenzorg in Nederland... is 4% van het totale budget. Dus zeg maar zo'n 130 euro per persoon... daar heb je een hele jaar een huisarts voor. Met Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. We zullen elkaar, als alle plannen daadwerkelijk bekend zijn, vast nog wel spreken. Zeker komt terug. Bedankt. Bedankt. En zometeen na het nieuws zijn wij terug met Villa WPRO, met wetenschap en met ons buitenland panel. Tot zometeen. Dan kom je tot twee dingen. True. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 Laat je niet afleiden. .nl. Dit is Radio 1.